Ja. Nou, ik denk dat er volgende uur veel Sinterklaasliedjes komen. Maar weet je wat? Ik, ik, ja, dan weet ik weet bijna al zeker dat er veel Sinterklaasliedjes komen bij jou. En veel Ramses Shaffi, gok ik zo. Er zal wel weer uh, andere leuke dingen gebeuren. Uh, wat, ik wou nog wat zeggen. Nou, dat zal wel slecht verzonnen zijn of uh, goed geloven. Ik denk een beetje van beide. Hé, hey, weet je wat we doen? We doen de laatste... De laatste 30 seconden even een stukje uh, muziek. Ik zeg het volgende. Ik red het, niet, ik red het niet om een minuut vol te praten. Ik ben zo goed in slap ouwe hoeren. Maar ik, ja, ik ben wel wakker. Het is een beetje druk hier in de studio. En dan ben ik weer uh, onder mijn concentratie vandaan. Hè? Dus het is ook niet zo moeilijk om 30 seconden vol te praten. Hoor, want morgen is er gewoon weer een muziekbelevaar tussen 12 en 2.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 Afgelopen week ontstond veel ophef over het declaratiegedrag... van de hoogste Nederlandse politiefunctionarissen. In diverse kranten stonden artikelen erover. Zo gingen drie leden van de korpsleiding van Kennemerland... met hun vrouwen dineren voor 600 euro... en declareerden ze de rekening met als argument... dat het om teambuilding en zelfreflectie ging. Verder waren er artikelen waarin vraagtekens werden gezet... bij het gebruik van dienstauto's en het maken van dienstreizen. Het onderzoek moet uitwijzen of de ingediende declaraties conform de regels zijn... Wanneer het onderzoek begint is nog niet duidelijk. Iran heeft bij de Zwitserse ambassadeur in het land scherpe kritiek geleverd op het minarettenverbod in Zwitserland. De ambassadeur werd vandaag ontboden. Het verbod op de bouw van nieuwe minaretten leidt volgens Iran tot een ziekelijke angst voor de islam... en tot scherpere spanningen tussen de islam en het christendom. Iran vindt verder dat Zwitserland een referendum over religieuze zaken niet had mogen toestaan. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken heeft zijn Zwitserse ambtgenoot gezegd... dat het progressieve aanzien van Zwitserland door het referendum is geschaad. Iran roept Zwitserland op het Minarettenverbod niet uit te voeren. Ronald Koeman moet weg als trainer bij AZ. Het bestuur en de directie van de Alkmaarse voetbalclub zien geen basis meer voor verdere samenwerking. Koeman kwam een half jaar geleden naar AZ. Onder zijn leiding landskampioen nog wel de Johan Cruijffschaal... Maar daarna vielen de resultaten tegen. AZ werd uitgeschakeld in de Champions League. En in de competitie staat de ploeg zesde. Het weer overwegend bewolkt en enkele buien. Maar op sommige plaatsen ook af en toe zon. Het is een graad of acht. Vanavond klaart het op. Dan is alleen aan zee nog een bui mogelijk. Tot zover het N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 Oh, de eerste twee uur van de zaterdagmiddag, die zitten er weer op. Maurice Mulder, dank voor jouw uh, aflevering van de Muziekboulevard. En morgen hebben we geluk Jaap kopen weer tussen 12 en 2 op uh, zondagmiddag. Uiteraard weer bij CFM Zandvoort. Even naar tweeën, tijd voor Zandvoort op zaterdag. CFM, voor Zandvoort en de regio. En tegenover mij zit hij natuurlijk weer. Albert Jan Vos, goeiemiddag. Daar was hij weer. Rob, hallo. Welkom. En goedemiddag luisteraars. Luisteraars, welkom weer bij 3 uur Zandvoort op zaterdag. Met natuurlijk uh, vandaag naast de vaste rubrieken zoals de evenementenagenda en uh, de filmagenda hier in het circus. Uh, uiteraard weer voetbal. Ja. ja uh, We en... spelen tegen HCSC. En dat staat voor. De helderse christelijke sportcombinatie. Zo, dat is een mondvol. Mm -hmm. En uh, ik die uitwedstrijd uh, hebben ze trouwens toen uh, gelijk gespeeld. Gelijk gespeeld, 0-0. Dus. En uh, vanmiddag uh, spelen ze dan weer thuis de return tegen HCSC. En uh, niemand minder dan Joop van S zal daar verslag van doen. Ja, ze en... lopen ditmaal niet, maar ze gebruiken een motorfiets voor die wedstrijd. Ja, want uh, de, de, de veld, er is wat met het veld aan de hand. Maar dat gaan we natuurlijk straks allemaal vragen aan Joop. Nou, verder uh, hopen we dat Louis van der Meij de biljarten tijd uh, vindt om even langs te komen. Want het driebanden, uh, toernooi is in een beslissende fase gekomen. Uh, verder uh, hebben we natuurlijk, uh, ja, worden de sponsoren gezocht voor I Cantori Allegri. Zeg jij dat wat? Mm, nee. Ga ik je straks meer <laughs> okay. over vertellen. Nou, en uh, we kijken natuurlijk ook even onder de aandacht de zantwoorden van het jaar. Uh, SV Zandvoort heeft een nieuw bestuur. Oké. Okay. Ze zoeken alleen nog iemand die de kan tellen. Weet jij iemand? Nee? Oh. Nou. Uh, en voor de rest. Uh, ja, Café Koper heeft, uh, heeft uh, nieuws gehaald. Uh, absoluut vermeldenswaardig. En voor de rest, natuurlijk, uh, vele, vele andere onderwerpen. Uh, ook buitenland. Laatste uur gaan we natuurlijk even kijken naar de WK-loting. Zoals die gisteravond is geweest. Uh, WK-overzicht. Nou, uh, voor de rest. Uh veel muziek, denk we ik. We gaan het nog even hebben over jouw wensenlijstje voor vanavond. Wat ga je allemaal krijgen van ja. Sint Ja. Maar is hij vandaag een afspraak met hem? Dat willen we natuurlijk weten. Ga je het wel vieren, Albert-Jan, vanavond? Ja, absoluut. Ja, ah, Oké. Okay. Nou, ik zie je... Ja, ik zie je wel in de kroeg dan. Komt Hier goed. Is de nieuwe single van Whitney Houston. One Million Dollar Bill. Juist over de nieuwe single van Winnieuws. Nou, zo nieuw is hij natuurlijk ook weer niet meer. Maar wel heel erg lekker. En vandaar dat we een je draaiden op deze zaterdagmiddag bij CFM. Je hoorde de million dollar bill. Nou, we hebben het van de week wel gehoord op de radio. Het trieste nieuws. Ramses Shaffi is niet meer. Nee, en uh, nou ja, ik ben echt helemaal opgegroeid. Een uh, mega artiest was het. Met Ramses, ja. De Chansonnier en acteur uh, Ramses Shaffi is op 76-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Amsterdam. Shaffi trad twee weken geleden nog op uh, in de Rotterdamse Laurenskerk. Shaffi woonde al een tijdje in een verpleeghuis als gevolg van problemen met epilepsie en een longontsteking. Dit voorjaar werd er bij hem slokdampkanker geconstateerd. Eind vorige week verslechterde zijn gezondheid aanzienlijk en uh, afgelopen dinsdagochtend is hij rustig ingeslapen, stelt het management van Ramsey Shaffi in een verklaring. Shafi werd in 1952 aangenomen op de Amsterdamse toneelschool en debuteerde drie jaar later bij de Nederlandse Comedie. De carrière van de zanger kende vele hoogtepunten en werd gekenmerkt door intensiteit en turbulentie. Maar dat kan je wel zeggen, want Shafi le leefde hoogtes en dieptepunten. Met name in de jaren 60 en 70 maakte Shafi furoren als zanger met prachtige liedjes als Sammy. Wij zullen doorgaan, pastoralen, laat me en ja, uiteraard de, de klassieke zing, vecht huil, bid, lach, werk en bewonder. Samen met Lisbeth List vormde hij een on onafscheidelijk duo. Zangeres Lisbeth List was afgelopen dinsdag dan ook zeer geschokt... door het nieuws van het overlijden van haar vriend en collega. Een woordvoerder van haar liet weten dat ze nog niet kan reageren op het nieuws. Het is een grote verrassing. Het, het is geen grote verrassing, moet ik zeggen... maar kwam desondanks als een enorme schok. Uh, ja, Shafi, ik ben ermee opgegroeid... En uh, ik zou zeggen luisteraars, geniet u van het volgende nummer.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 Vandaag, misschien over een jaar Ik zou ze kussen en begroeten Volgens vanzelf weer voor elkaar Laat me C'est ce qu'a dit le père Hugo Moi qui ne pense pas à l'histoire Je manque d'esprit d'apropos Voorlopig blijf ik nog jouw genre Jouw zwarte schaaf, jouw trouwe fein ik blijf nog lang, er liefst nog langer, maar laat mij blijven weer. Als eerbetoon aan Ramses Shaffi draaiden we Ramses Shaffi en Lisbeth List. En me de eigen gang. Ja, uiteraard. Die deden ook mee. Prachtig nummer. En daarachteraan Cock Robin en The Promise You Made. Het is uh, vijf minuten voor half drie geworden. Je luistert naar Salvat op zaterdag. Zo dadelijk gaan we over naar de wedstrijd van vandaag. We spelen vandaag thuis, Albert-Jan, tegen HCSC. HCSC, ja. -S -S -E. -E. ja, ja, de helderse christelijke sportcombinatie. Sport hmm, hoe krijg je het uit je mond, <lacht> mond <vol. lacht> Heel benieuwd. We gaan het hebben over de verkiezing van de Zandvoorten van het Jaar, want die komt er weer aan. Op 5 januari wordt in Sunpark Zandvoort AC de Zandvoorten van het Jaar bekendgemaakt. Wie verdient volgens u deze eerlijke titel en het meest en mag het stokje overnemen van Marcel Meijer? Nou, de keuze is uiteraard aan u, aan alle Zandvoorters. Alle Zandvoorters kunnen hun stem uitbrengen op een van de genomineerden. De genomineerden van dit jaar zijn Marianne Rebel, Klaas Koper, Ivo Lemmens, Rob Bosink, Leo Miesbeek en tot slot Ben Sonneveld. Nou, breng hun stem uit op de Zandvoorten van het jaar via de Zandvoortse Courant. Ja, dat kan inmiddels die kopie, maar het kan ook via de jury, apenstaartje, meen ik. Zandvoortse Altijd goed. Komt, komt, wordt hij vanzelf doorgelinkt naar deze verkiezing. En uh, onze oproep: stem allen. Hè, met jou wil op wie je gaat stemmen? Uh, moet ik dat vertellen dan? Nee, nee, nee. Ik weet het wel. Ik Jij weet, weet het wel. wel. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik weet het ook. Ik maak okay. er ook al uit. En uh, een van de zes, ik noem geen namen. Is het een uh, man of een vrouw bij jou? Uh, de, de, ook daar laat ik me niet over uit. Oh, jammer weer. <laughs> jammer weer. Bye. Ja, dan ga je de leeftijdscategorie doen en dan ga je dat doen. En uiteindelijk weet je wel wie... Oh, jij kent mij al dus. Ja, ja ik kijk. heb je al door. Maar een van hen had ik vorige, vorige week al betrapt. Die was, uh, die was in echt uh, een promotiecampagne gestart. En die zei tegen iedereen die, die tegenkomt... Nu stemmen, gelijk regelen. Ja. Dus uh, nee, ik ben erg benieuwd wie het wordt. Het was een, uh, kreit, uh, hoe heet was zo'n uh, strijdkreet, hè? Ja, ja. klopt. Maar, ja, ik kan er niet op komen, hoor. Ik ben ja, een, ik, ik weet hem wel, ja, maar ook, uh, ik zeg hem nu niet. Nee, dus stemmen in, in ieder via de Zandvoortse Courant... Een ander mooi leuk nieuwtje, of tenminste vond ik vernoemenswaardig, is dat mevrouw Koper, en wel Maaike Koper, erg trots is samen met haar medewerkers in Café Koper. Omdat het klassieke café wordt vermeld bij de aanraders, de runner-up-lijst van de Café Top 100 verkiezing 2010. In deze verkiezing worden cafés uit het hele land door mystery guests bezocht en gewaardeerd. In het rapport staat, zowel toerist als inwoner mogen zich gelukkig prijzen met zo'n authentiek café. Er is altijd wat te doen en bovendien wordt er goed gewerkt. Alleen de waard al, Maaike Koper. Haar persoonlijkheid, gedrevenheid, vakmanschap en permanente strijd voor kwaliteit in de cafésector zijn prijzenswaardig. Wat een lovende woorden hè, van de jury. Uh, en hoewel Koper niet de top 100 heeft gehaald, is het commentaar van de jury lovend en verdient deze dit café een dikke pluim. Ook namens ZFM Zandvoort. Van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. En ga zo door natuurlijk hè. Ja, dus Gewoon een authentiek gezellig café. Dat moeten we hebben in Zandvoort. Klopt. Nou dat hebben we. Ja, daar zijn we ook blij mee. Ja, heel he erg blij. Heel, heel erg blij mee. Zo dadelijk gaan we naar Joop van De wedstrijd van vandaag. SV Zandvoort speelt tegen HCSC. Eerst gaan we nog een tweetal platen voor je draaien. Waaronder deze. Hier is Westlife en de Uptown Girl. De zaterdagmiddag bij Cinefep Zandvoort Lokale radio voor Zandvoort En uiteraard ook uh, Bedveld. Jordan Westlife en Uptown Girl We gaan eventjes een uh, Zandvoortse band draaien De band heet Van Kessel Live En uh, een aantal jaren geleden Werd dit plaatje in uh, Dancé opgenomen Helemaal live gezongen De zingel van de Doobie Brothers Hier is Long Train Running In de uitvoering van Van Kessel We zijn trots op onze Zandvoortse band van Kessel. Je hoorde ze met de opname gemaakt in Dansen, hier in Zandvoort. De Long Train Running was dat uiteraard naar het origineel van de Dolby Brothers. En misschien staat een cd van Van Kessel wel op jouw wenslijstje voor vanavond Albert-Jan? Uh, nee, ik heb nee, uh, nee, nee. Ice h 3 gevraagd. Oh. En we hebben een beetje mazzel. Heeft Marissa vandaag de, de, de aan Sinterklaas doorgegeven? En dan krijg ik vanavond Ice Age 3. Ja, daar ga je al een beetje vanuit. Ja. uit. Nou, ja, je weet het maar nooit. Want ik heb gehoord dat de Sint toch een klein beetje moet bezuinigen. Ook, wie niet? Ja. Wij allen. Want dat speculeren dat gaat niet meer zo goed op de beurs. Nee. Ja, dus dan zeker. komt er bij Specu niet zoveel geld meer binnen. Nee. nee. Uh, ik probeer trouwens tijdens dit nummer even van Van Kessel uh, uh, Joop te bellen voor de voetbal. Maar H.C.S.C. Uh, is iets wat verlaat. Ze lopen nu, als het goed is, het veld op en ze moeten nog tossen. Dus we gaan zo meteen een stukje muziek draaien. Maar ik heb natuurlijk wel een leuk, mooi voetbalbericht. Want er is een nieuw bestuur voor S.V. Zandvoort. Afgelopen maandagavond heeft de algemene ledenvergadering van S.V. Zandvoort een nieuw bestuur gekozen. Drie nieuwe bestuurskandidaten werden door de gedecimeerd oud bestuur. Hè? Dat, dat kennen wij ook. Dus uh, oud bestuur voorgesteld. Alle drie konden door acclimatie zitting nemen. Het nieuwe bestuur vroeg en kreeg carte blanche van de laatste bestuurspost, voor de laatste bestuurspost. Het is nog in onderhandeling met een beoogd penningmeester, die op een later tijdstip aan de vereniging zal worden voorgesteld. Het bestuur bestaat nu uit voorzitter Hans Hogedoorn, vicevoorzitter Wim Buchel, senior, Siem Hielkema, ...en Leandra Molenaar, Pietermans en Ted Saunier. De diverse bestuursfuncties zullen onderling worden verdeeld. Maar goed, ze zoeken dus nog, Klinkt iemand, goed. Ze zoeken nog iemand die het geld wil tellen. Oké, okay. Dus op Duk. Mocht u uh, uh, menen dat u hiervoor in aanmerking komt... ...neem contact op met het bestuur en dan is het hun bestuur ook weer compleet. Zo dadelijk gaan we naar Joop van Es, ook weer voor voetbal natuurlijk. De wedstrijd van vandaag, maar eerst nog even wat muziek. Zaterdagmiddag tussen 2 en 5. Dan luister je uiteraard naar CFM, naar Zalvert op zaterdag. Met daarin aandacht voor de laatste nieuwtjes uit Zandvoort en de regio. En uiteraard ook sport. We hebben het over het voetbal van vandaag. Met Joop van Eerst, de wedstrijd die vandaag op het programma staat. Is HCC en we spelen thuis. Maar voordat we aan die wedstrijd beginnen Joop. We lazen in de krant het bericht dat het veld redelijk vernieuwd zou zijn. Hoe staat het daarmee en wat is er gebeurd Joop? Nou, goedemiddag trouwens. Uh, ja, er is van de week wat gebeurd. Er schijnen wat brommers hier op het veld gereden hebben, die hebben... Uh, wat, wat sporen gemaakt, wat lits probeer te maken als slippend. En dat zijn toch redelijke littekens geworden. Maar uh, niet, niet te erg genoeg om deze wedstrijd niet door te laten gaan. En het had eerder gekund dat het veld te nat was. Maar omdat het al vanaf een uur of een half niet meer heeft en er behoorlijk wat wind staat, heeft uh, de consul om 12 uur toch gemeente... wedstrijd door te kunnen laten gaan. Zij dat het de enige wedstrijd is. ...om uh, tweede dat, uh, dat had ook moeten spelen, dat is dus niet doorgegaan, omdat dat om half twaalf zou moeten beginnen. En alle jeugd is er ook uitgehaald. Behalve dan een een klein wedstrijdje voor de puppies als voorwedstrijd eh, van de Zandvoort 1 tegen HCSC. Goed, deze wedstrijd is voor Zandvoort met name van belang om de aansluiting met de kop te kunnen, of in ieder geval met de middenmoot te kunnen houden, krijgen, verkrijgen. Uh, ik weet niet precies hoe je het zou moeten zeggen. Maar HCC is in principe dit jaar de, de kloppen ploeg, tenminste in het zoverre dat het is, speelt uh, niet meer zoals we het in het verleden speelden. is twee jaar geleden gedegedeerd terug naar de tweede klasse vanuit de eerste klasse. En heeft dit jaar helemaal bijna niets meer gepresteerd, laat ik het zo zeggen. Uh, de, de trainer is weggegaan, de bestuursleden zijn weggegaan gegaan. Acht man uit het eerste zijn weggegaan waarvan een aantal naar uh, zwaar horen. En dat speelt hoofdklasse. En uh, dat heeft uh, behoorlijke wonden achtergelaten bij de hoofdmacht van H.C.S.C. Um, HCSW speelt op dit moment met de wind in de rug. Zandvoort dus tegen een behoorlijk stevige wind op boksend. Dat hoeft geen probleem te zijn. Dat hebben we vorige week gezien. De, toen speelden ze tegen Kermerland de tweede helft ook met een behoorlijke stevige wind uh, vooruit. En dat, uh, dat heeft, hebben ze goed gedaan waren uh, dat ze doen eigenlijk wat meer hadden moeten benutten. En dat is een beetje de makkers van dit elftal. De scorenvermogen is voorin wat te klein. Er is nu het grote geworden, die Michel Daan consequent in de basis staat. Hij staat ook nu weer in de basis. Hij heeft de laatste drie wedstrijden acht doelpunten gemaakt. is op dit moment Zandvoorts topscorer. En uh, laten we hopen dat hij vandaag weer het uh, heilige licht ziet en een paar keer het net kan vinden. Want het is gewoon keihard nodig voor Zandvoort. Nou, dit zijn de, eigenlijk de, de eerste schermutselingen. Uh, Zandvoort het is uh, ja, over het algemeen wat meer op het veld van de ...de helft van HCC te vinden. En het uh, is dus, denk ik die passiviteit tijd... ...dat die bal er dan toch eens een keertje in gaat. Uh, Dit is dus tot, tot zover. En straks gaan we verder met het verloop van deze wedstrijd. Uiteraard straks meer. Van jou, van deze is weer een plaatje bij CFM. Hier is Cheap Trick en I Want You To Want Me. de studio. Ja, ja. Op weg naar werk. Ja, op weg naar werk. Hoe is <laughs> dus dat nou weer mogen? Dat we dat mee mogen maken? Helemaal goed. You're the queen in the Miami Project and another one bites the dust. Eens even kijken hoe het gaat bij SV Zandvoort. Weer snel terug naar Joop voor de wedstrijd van vandaag. Joop. Ja, waar we ondertussen in de 17e minuut zijn aangekomen. En Zandvoort in de laatste 2-3 minuten twee doppen van kans heeft gehad. En die alle twee... Uh, ja, niet echt verput, maar die gingen er alle twee niet in. De laatste was een hele mooie wippertje, op, op wippertje van Nigel. Berg op Michael Keil en Keil kon net zijn blonde kullen die tegenaan zitten. al nou, wel geen blonde, dus dat lukte ook überhaupt dan niet. Uh, die ging net over zijn hoofd heen, anders had het zomaar een doelpunt kunnen zijn. Sanford is dus uh, op dit, uh, tot nu toe uh, sterker dan HCC. Speelt veel meer op de helft van HCC. En hier is het buitenspelgeval van uh, Michel uh, de Haan inderdaad. Gevlacht en gefloten. En ik sta er op zowat op go goede hoogte en het was echt wel buitenspel. Goed, uh, wat die er vanavond niet bij aanwezig is, dat is Bas Lemmers. Ik denk, heb hem nog niet gesproken, ik denk dat hij geblesseerd is. Uh, Michael Kuil staat nu in de basis. En uh, voor de rest is het eigenlijk hetzelfde elftal als uh, de vorige keer tegen Kennermeland. Wat toen heel erg goed uh, gevoetbald heeft en het beste met de elementen om kon gaan. Wel, dit is eigenlijk wat ik op dit moment uh, te, te melden heb. Voor de rest, uh, ja... Een paar kleine dingetjes, een paar kleine overtrainingen. Niet is niet helemaal noemenswaardig. Schijfzetten zitten goed op. is goede schijfzetten uit de vorige week ook. En uh, laten we hopen dat deze wedstrijd uh, sportief blijft. En dat dan Sanford toch maar die drie punten mag pakken. Zo duidelijk, ja, ja, zo duidelijk meer van Jan Frenes uh, uiteraard. Uh, we blijven de wedstrijd van vandaag weer volgen. Zoals je dat gewend bent van Sanford op zaterdag natuurlijk. En wil je stemmen op de Zandvoorten van het jaar? Kijk dan gewoon even in de Zandvoortse Courant. Stem op Ben Sonneveld, Leon Miesbeek, Rob Bossink, Ivan Lemmens, Klaas Koper of misschien wel Marianne Rebel. Ja. 20e minuut, Nijtje Berg laat zijn verdedigers hakken zien, probeert te schieten, gaat vierde de keeper in de voeten van Michael Keulen, die kan simpel afmaken. Santos staat met 1-0 voor. Ja wel, nou dat gaat zeker wel lukken vandaag. Stats, HCSC joh, die heldere sportcombinatie en ja, nog christelijk ook. die moeten we toch kunnen hebben, hè? Of niet? Nou, het zou mooi zijn, want dan kunnen ze mooi de, de aansluiting met de top behouden, want ze hebben natuurlijk ja, een behoorlijk slechte periode Ja, de middenmoot. De, de, de middenmoot. Ja, op zaterdag 19 december gaat het kamerkoor I Cantatori Allegri opnieuw in Dixiaanse stijl gekleed in Hartje Zandvoort Christmas Carol zingen. Het koor haalde vorige kerst 1025 euro op voor het Goede Doel. En het Goede Doel vorig jaar was de stille armen van stichting Comité Bijzondere Hulp zuid Kennemerland. Elk jaar zijn er diverse sponsoren, vooral uit het Zandvoortse bedrijfsleven. Nu de hoofdsponsor is gestopt, is dirigent Jan-Peter Verstegen, op zoek naar nog enkele sponsoren. Inmiddels hebben al drie kleinere sponsoren zich gemeld. Felix Timmermans van de financiële gids uit Haarlem... de Zandvoortse jubilier en goudsmid Jim Draaier... En autobedrijf Zandvoort. Voor verdere informatie, ze kunnen ook nog me meerdere sponsoren gebruiken. Verwijs ik u naar hun internetsite: wwwzangstudio verstegencom Oké, okay, snel de Job-verdens. job Fresh job ja, de eerste beste aanval na Doelpunt van Zandvoort komt de HCRC voor het doel van hetzelfde Zandvoort. Een nee, voorzet die over alles in de kwam bij de nummer 11 van HCRC terecht. Ooit de vet kon er niks meer doen. De stand is 1-1. Ik was veel te vrolijk volgens oh, mij toen ze ja. net scoorde. Ja, dus. we wij zo dadelijk meer van je in uh, uur 2 van dit programma. Dankjewel. En de laatste plaat komt eraan voor uh, drie uur. Donner Summer, hier is On The Radio. Falling out of a hole in your round of a core. They never said your name.